Levi van Eck met het NOS Journaal. De collectieve kortingen op de basispolers van de zorgverzekering gaan per 1 januari 2023 verdwijnen. Dat schrijft minister van Ark voor Medische Zorg aan de Tweede Kamer. Ze noemt die korting een sigaar uit eigen doos. Volgens Van Ark wordt de premie eerst verhoogd om deze vervolgens aan sommigen terug te geven. Zorgverzekeraars mogen 10% korting op de premie geven... als de verzekering door een groep wordt aangevraagd. Bijvoorbeeld werknemers van een bedrijf. Tweederde van de verzekerden maakt er gebruik van. De politie heeft 20 rechercheurs vrijgemaakt... die zich volledig gaan richten op een verkrachtingszaak in een park in Rotterdam. Daar werd een vrouw begin deze maand door twee mannen misbruikt. De vrouw van twintig was rond half zes middags aan het hardlopen... toen ze door de mannen gedwongen werd om de bosjes in te gaan... Daar werd ze vastgebonden en verkracht. De politie zegt een groot team op de zaak te zetten vanwege de maatschappelijke impact van de verkrachting. Feyenoord moet komende zondag 25 extra beveiligers inzetten. die de anderhalve meter maatregel moeten handhaven. Dat schrijft burgemeester Abu Taleb in een brief aan de club. Verder zegt hij dat als supporters zich nog een keer niet aan de coronamaatregelen houden. dat consequenties kan hebben voor het aantal toeschouwers dat in de kuip wordt toegelaten.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1404 op ZFM. Juffrouw Ron heeft een nieuw album gemaakt voor Divine States of Mind. En daar gaan we dan ook zo mee beginnen. Een nieuwe artiest: Kor Konor Chi, Scenes from. Dineta, zoiets. En dat is de tweede. Nooit van gehoord, maar goed, maakt niet uit. Eens even kijken, Darlene Koldenhoven. In het vorige uur hebben we al naar twee albums van haar kunnen, naar kunnen luisteren. En dat gaan we in dit uur dan ook doen. Op uh, track 9 is dat, en uh, track 8. Uh, en deze twee dames kennen elkaar. Karani met A Sense of Time. Eens even kijken, waar sluiten we mee af? Met Thomas, Thomas Barkie, met Kundalini, Rise of the Soul. Dat is uh, toch wel weer een mooie titel. Goed, Peaceful Radio. Oh ja, Deuter, Deuter, ja die komt ook wel langs. En Deuter, dat is een, uh, een artieste die al vele jaren, nou, sinds dat ik eigenlijk met uh, muziek begon... Uh, ...was Deuter er al, Deuter er eigenlijk ook al... En uh, met prachtige albums. En uh, Deuter was eigenlijk, uh, kenmerkend voor zijn muziek, was een, uh, een klein fluitje met uh, prachtige hoge tonen. Goed, peacefulradio.info, daar vind je de playlist en de muziek van dit programma. Veel luisterplezier. Radio, please visit my website at AcousticoceanMusic.com.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 Of the artists of peaceful radio please visit my website www.anayamusic.com bye